In de Gaza-strook zijn nog maar drie distributiepunten voor voedselhulp. De enige punt in het midden is gesloten. Dat betekent dat tienduizenden Palestijnen naar het zuiden van Gaza moeten trekken voor hulp. De zwaar bekritiseerde GHF is de enige organisatie die van Israël hulp mag verlenen. Bijna dagelijks worden er Palestijnen gedood bij de uitdeelpunten. Andere hulporganisaties vreesden al dat het beperken van voedselpunten... een tactiek zou zijn om Palestijnen te verplaatsen binnen Gaza. Tijdens grootschalige protesten in Bangladesh vorig jaar heeft premier Hasina opdracht gegeven om het scherp op demonstranten te schieten. Dat blijkt volgens de BBC uit de opname van een telefoongesprek dat de toenmalige premier voerde. Tienduizenden mensen gingen vorig jaar de straat op uit onvrede over het harde beleid van Hasina. Bij het geweld door ordentroepen kwamen zo'n 1400 mensen om het leven. Hasina vluchtte naar India en sindsdien is er een interim regering in Bangladesh. De Italiaan Yannick Sinner is voor de tweede keer halve finalist op Wimbledon. Ondanks een elleboogblessure versloeg hij de Amerikaan Ben Shelton in drie sets. Ook de Poolse Iga Swiontek is door. Zij versloeg in twee sets de Russische Samsonova. En de Zwitserse Belinda Bencic haalde verrassend de halve finales van Wimbledon door de Russische Mira Andreeva te verslaan. Een hotel in Epe op de Veluwe heeft spijt betuigd over een reclameactie met poederbrieven. Gemeenten die zo'n brief kregen schrokken en sloegen alarm. In Tinarlo en Nijmegen werden locaties tijdelijk ontruimd. Tot bleek dat er geen gevaarlijke stof in de envelop zat, maar meel om koekjes te bakken. Het hotel kreeg vaak gemeentedelegaties op bezoek om te vergaderen en wilde een bedankje sturen. Het weer is een hele land, periode met zon, ongeveer 22 graden. Morgen, zon en wolken. Het blijft droog en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 40 kilometer file in onze regio. Zo rijden we nog langzaam over de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10. Een uur vertraging altijd nog op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen. Na een ongeluk bij knooppunt Holendrecht zijn daar nog steeds twee rijstroken dicht. 12 kilometer file vanaf Badhoeve rijden het langzaam. 10 minuten vertraging nog op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar Watergaasmeer Bij Volendam en een kwartiertje op de N201 Hoofddorp Hilversum. Bij Meidrecht altijd nog 5 kilometer file. N232 Haarlem Amstelveen voor de aansluiting met de N201.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 in Boksmeer. Het is de derde keer dat Radio Zandvoort de Grote Rivieren oversteekt. <lacht> we hebben we In Tilburg, Rob van Meis en Tom Amerika geïnterviewd. Okay. En nu zijn we gestoten op een andere lokale beroemdheid. Bart-Jan Bart Baartmans. Ja. Waarvan de, trouwens de naam al is vooruitgesneld was. Ja. Ja. Zelfs in Haarlem, toen ik daar nog woonde. hoorde ik verhalen van mensen die vertelden van me, goede bands. waar een B.J. E. Baartmans in uh, speelde. Ah, ja? Ja. ja. En nou zitten we weer in zijn prettig gelegen studio. met een likke badende hoeveelheid gitaren. Ja. waar mijn ogen op vast. Moog je Bart Jans zeggen of B.J. zeggen? Uh, dat is dat allebei je... goed. Ja. ja. ja een soort merknaampje geworden. Ja. Uh, ik weet niet precies waarom. Mijn moeder zei ook al BE tegen mij. Ah, okay. En sommige vrienden zeggen dat. En anderen zeggen Bart-Jan. Ik merk het niet. Er zeg maar. nee, nee, nee. is één iemand die Bart zegt. En mag zeggen. Oh. En dat is Jan Hendricks ah. van, uh, van Doe Maar. Ja. Okay. Die, uh, waar ik projecten mee doe. En... Uh, die aan de wieg van mijn carrière al uh, aanwezig was, zeg maar. Oh, Oké. Okay. Oh. Ik schijn al vanaf mijn vierde, vijfde, er zijn kindertekeningen van mij waar ik al gitaren tekende. Oké. Okay. En die fascinatie was er heel snel. En ik, had gita ik zag gitaren misschien op de televisie, hoewel mijn ouders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 Het ook wel weer beu was. Want die lessen waren niet zo leuk. En, uh, ik oh, het was wel al, een goede basis denk ik. Hè? Ja. op zich ja. denk ja. ik achteraf. Ja. Dat, ja. dat dus je wel dat, leert. Ja. Dat zie ik bij mijn eigen kinderen. Als ik nu zie hoe handig die piano spelen. Ja. Ja. En ja. Ja. Hoe, ik, hoe jammer ik het vind. Dat ik nooit in die tijd pianolessen ja. heb gehad. Want daar had ik nou heel veel aan kunnen ja. hebben. Ja. En, uh, ja. Ja. Ja. Maar goed. Dat, ja. uh, dat was er. En toen, ja, maar wat en, grappig uh, Bartjon. Het is eigenlijk een visuele prikkel.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 And she left me with my eyes closed We got me a coffee and I got me a Mars My back's riding shotgun and the radio talks We're making a home on the freeway So nice to be distracted Letting go just let We Zeg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 toen daarna, in 1980, te, hadden we natuurlijk schoolvakantie. Toen hebben we drie weken lang gerepeteerd. Okay. In, een, in een kapel. Een enorm, enorm. Maar het ja. eerste bandje, ja. de Square Objects, werd een naam. Okay. Okay. Square Objects. Eigenlijk heel stom. Een Engelse naam. <laughs> ja. Ja, voor terwijl de we Nederlandstalige ja. liedjes maakten. Maar we wilden niet geassocieerd worden met de, de, de nederpopbeweging die er toen oh, was. Want nou ja. wij vonden het het, onze is. muziek als meer een punky new wave. Ja, ja. En de eerste wel, ja. Ja. invloeden waren toen uh, de eerste plaat van The Cure en The Clash okay, en ja, de, ja, uh, ja. Uh, de Jam en The Sound en uh, ja. dat soort bands. Ja. De eerste plaat van The Police en... Uh, Ik ga even ingrijpen. Want, ja. uh, je, het Ik praat te lang, te lang, hè? Ja. <laughs> We hadden het net over die gitaargolen. Noem eens een mooi nummer van zo'n gitaargod Jemig.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 Ja. plaatje wat ik zelf uh, kocht. dan <laughs> zijn er twee. Okay. Um, het was Sinterklaas en ik kreeg geld om een cadeautje te kopen voor <laughs> ja. van mijn ouders om een cadeautje voor ja, mijn ja, ouders ja. te kopen. Ja. En er was een platenwinkel in Boeksmeer en daar hadden ze A Hard Day's Night. Ja. En uh, die wilde ik zelf heel graag hebben want die had ik daar zien, gezien in de etalage. Ja. En, uh,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 Uh, ik, in, die, uh, in dat singeltje zat een door mijn moeder handgeschreven vertaling van, uh, ah, van de Hurricane. Ah, dus dat heeft ze oh, natuurlijk van mij gedaan. Dat ja, vond ik ja, ja. achteraf zien zo ontzettend lief. Ja. Hebben zelf, we hebben samen ja. eens geprobeerd van The Great Balls of Fire te, te vertalen. Ja, dat was moerzaam, hè? Dat, dat Ja. Het uh, ja. ja. ja. was best leuk om te doen, je ja. Je ratelt mijn brein. Ja. Ja.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 En die band heette Chain Man. Chain. En dat, dat was een, een serieuze band... Such a spark, but somehow it stays dark. Can't make no dreams come true just like that. I'm back to the light, where it's pretty Where the black nights seem so silly, but even shelter from the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 Nog een bijntje doen in Nederland, Nederlands, ja. dan is dat eigenlijk wel een leuke naam. Nou, Bengels, maar. Ja. En, en wil ik nummer zorgen we daarvan draaien? Uh, dan zou ik draaien Storm van Binnen. Aan? Neem ik de tijd? Hoe keert in mij? Hoe keert in mij? Hoe kerft in diep in mij? Neem ik de tijd Hoe keert in mij Hoe keert in mij Hoe keert in diep in mij Hoe keert in mij Hoe keert in mij Didn't deep in my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 Kijk om me heen, door een gauze bril Veel te lang alleen, stond een beetje stil Hoe kon ik het weten, mijn wereldje was zo klein Het is wel een beetje raar, tweeën, telend te op mijn benen, als ze is verdwenen This is from me. This is from me. Oh, this is from me. Ze is van mij. Ze is ze is van mij. Ze is van mij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 ik was is terechtgekomen grappig, ja. als sessie bij uh, Philip Kronenberg. Ja. Ik heb met Arthur Ebeling gewerkt. Oh, dat deed... een beetje verder weg, I hè? Ja, die Arthur was Amsterdam, ja. Philip was Den Haag... Ja.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 ja. ja, is dat altijd jouw droom geweest? Ja. Van de muziek Ja, dat was lezen? heel snel. Ik had, ja? als, ik, als het ja. dat niet was geweest, had ik schrijver ja. willen worden. Maar het is ook, <lacht> dat is nog ingewikkelder. <lacht> ja. ja. En ik heb je al eens gehoord zeggen dat je psycholoog gelovend wil worden. Ja, dat, dat, is, dat dacht ik later. Dat is een combinatie <lacht> van... Want ik heb, toen ik een tijdje niet kon spelen, heb ik voor de, omdat ik een blessure had. Ja. Ik heb een soort RSI-aandoening gehad. Oh, ja. Toen heb ik een tijdje als journalist... Want dat was wel een soort plan B in ja. mijn hoofd.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 Mijn eigen bandje daarvoor. Wat gewoon ja, ja, punt. Uh, ja. en eigenlijk een avontuurlijk. En als ik het nu ja, terug hoor, denk ik, oh, toen was ik wel heel, waren we heel vrij ja. aan het experimenteren. Ja, maar je had toen uh, Eindhoven. Ja, Eindhoven was ook een belangrijke. Oh, Eindhoven of, had ook een goede scene, de Aag, ja. en Nijmegen. Maar in Dat Nijmegen, ook, ja. kijk, van Boksmeer naar Nijmegen is maar 20 minuten met de trein. En in Nijmegen had je, had je Ribop, wat was een plaatwinkel, en je had cruisen. Uh, Rebob had alles aan Punk en New Wave. was een beetje meer een underground winkel. Cruiser was meer een soort. Is er nog steeds. Meer een allround. Hele okay, goede winkel. Ja. Je had Door een Roosje. Ja. En je had O42. Geweldig podium. Door ja, en Roosjes en, zeg maar wel. Ja, ja, en heel ja. veel cafés. Want ja. eigenlijk ja. toen ik. Ja. Zeg maar. Uh, begin jaren 90. Tot, tot die periode met Bengels. Zeg maar tussen 19...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 en eigen liedjes deden en wat covers van, uh, ja, van Tom Waits en van Ray Couder en van John Hyatt oh, okay. en zo wat yeah. liedjes die we yeah. mooi vonden. En, maar akoestisch. En daar was een gat in de markt. Yeah. Al die kleine kroegen, yeah. dan kon je in één keer, als je met, met een akoestische oh, gitaar oh. en een tamborijn en een mondharmonica uh, yeah, kwam. Uh, yeah, je, dan kon je overal spelen. Yeah, yeah. En ik yeah. had een klein. Yeah. Want... Um,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 Met een, uh, eerst een vier spoor en daarna een acht spoor recorder en een mengtafeltje. Ja. Dus je maar eigenlijk is, je hebt eigenlijk altijd van de muziek kunnen leven wel. Nou ja, op die ja, manier ja, wel. Ja, op die manier, ja. Met, ja. Met, met, met, met ook wat lesgeven ja. en, dan, en, en door op een gegeven moment... En dat Ja, dat is dan later gekomen. Ja, ja. En ja. met allerlei mensen gewoon als, als sessiegitarist. Uh. Ja. Okay.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 With the cure since you were 15 Flirting with the dark pornography Surrendering yourself to teen misery And it made you feel Like life was all too real Now come on, come on, come on It's in you and you own it Come on, come on, Continue you and you all.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 uh, wat werkervaring hebben toen. En nou, toe, dus toen ben ik ben ik gewoon naar het Boeksmeers Weekblad gegaan ja. en gevraagd of ik daar wat kon doen. Ja. Uh, en uh, alleen ja in, eigenlijk in diezelfde en daarna ging die school voor journalistiek over op een loodsysteem. Uh, dus, en toen werd ik twee keer op rij uitgelood. Dus ik heb nog wel even gekeken ja. of ja. ik iets kon gaan studeren. Plan B. En je had de ja. ja, en je voor soort veiligheid.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 Op je gehoor ontwikkeld. Dingen naspelen. Ja, eindeloos dingen naspelen. En, ja, en, en toen had je natuurlijk nog geen... Uh, YouTube-filmpjes ja. waar je op kon zien nee. hoe iemand het deed. Dus nee. ik stond altijd vooraan bij kleintjes als ja. het kon. Ja, ja en, dan, en dan ga je kijken naar hoe, hoe mensen spelen. Hoe ze dingen doen. Ja. En ja...